Gert Kluk met het NOS-journaal. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de banden die de Asuna-moskee in Den Haag onderhoudt... met een liefdadigheidsinstelling uit Koeweit die in verband wordt gebracht met terrorisme. De inlichtingendienst de AIVD heeft de gemeente Den Haag vorig jaar vertrouwelijk verteld... over de omstreden bijdragers uit Koeweit, melden NRC en Nieuwsuur gisteren. Kamerfracties willen dat de overheid in actie komt... om een einde te maken aan omstreden financiering uit golfstaten. Vlaanderen wil rook in de auto verbieden als er ook kinderen mee rijden. Minister van Leefmilieu, schouwvliegen komt nog voor de zomer met een wetsvoorstel, schrijft de Belgische krant De Standaard. Daarin zou staan dat wie in de auto rookt in het bijzijn van kinderen gevangenisstraf kan krijgen en een geldboete. In Wallonië, het Franstalige deel van België, bestaat al zo'n verbod. In Nederland niet. Steeds meer mensen werken s'nachts, blijkt uit een rondgang langs onder meer uitzendbureaus. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er nu al meer dan 730.000 mensen voornamelijk s'nachts werken. De groei wordt vooral veroorzaakt do door de enorme stijging van het online winkelen. Veel bestellingen worden s'nachts verwerkt. Wie vaak s'nachts werkt, kan last krijgen van fysieke en geestelijke problemen. Banken en verzekeraars gaan mensen financieel helpen die hun huis willen verduurzamen. Dat hebben ze afgesproken tijdens een expeditie op de Noordpool waar ze hebben nagedacht over maatregelen die goed zijn voor het klimaat. Mensen die hun huis willen isoleren... krijgen voortaan sneller en goedkoper een financiering. De extra miljoenen die het Nederlands Forensisch Instituut heeft gekregen... om het onderzoek op het vereiste niveau te brengen, zijn alweer bijna op. De organisatie had 3 miljoen euro extra van het kabinet gekregen. Meester Grapperhaus waarschuwt dat politie en justitie... scherpere keuzes moeten maken. Door geld en capaciteitsgebrek kan niet alles worden onderzocht. Het weer wisselen bewolkt, weinig zon en een paar buien. In het oosten en het zuidoosten blijft het zo goed als droog. Vanmiddag worden 13 tot 17 graden. Morgen meer buien en vooral s'avonds kans op hagel en om... ZFM. Verkeersabdiet. Verkeersabdiet. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ja.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 En gezongen natuurlijk, niet geschreven, maar meer gezongen. Zo ook uh, het welbekende nummer Zandvoort bij de Zee. Een lied uit alweer 1915. Het geschreven door de Nederlandse liedzanger Louis Davids... het is geschreven op het originele nummer Seaside on the Bane... van de Britse componist Herman Darowski... dat Davids op een buitenlandse liedjesbeurs aanschafte. Het lied werd in eerste instantie bekend als onderdeel van de revue... Loop naar den Duivel, waarin Louis en Henriette Davids zongen... Het zou zelfs meer liedjes van Davids in Nederlands uitgroeien tot een evergreen. En het lied verhaalt voor een verhaal van een familie die met mooi weer naar het strand van Zandvoort gaat. En u hoort het nu. Louvi Davids met Zandvoort bij de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al strooien goed en moe haar bloesje voet.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 Shit.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 Van Ze op die dag gevangen en meteen mijn hart aan jou verwacht. Nooit vergeet ik meer die dag dat ik jou voor de eerst zag in de duinen van zand aan de zee. De hemel was zo stralend blauw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 Gegeven, dat hij vijftig jaartjes was In mijn aten, in mijn dronken mond die was nog flink bekas We zouden automobiel gaan rijden Minstens met een man of tien Maar de vaart, die wieren wel open Ik heb nog nooit zo'n span gezien en Zo gezellig, deur mekaar. In mijn me tante, dier, huu, huu, wat word ik naar? Al door het herderijen, wat hoeft het wel beduid? Kom maar, laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. Die door het laaien hal ik in de olives. Zeg, ik zal hem een schuif vergeven. Ik heb een auto, eerste klas. Zal die scherpe bocht maar nemen en met een vreselijke vaart. Naam om werd toen wanhopig. Greep mijn tante bij de knie. Ik. En we, hotste, neem, we botste, gezellige mekaar, in we botsten, zo gezellig deur, me In mijn tante, dier, huh, huh, huh, ik na. Al het herdraaien, wat het hoeft het wel beduid. Kom maar, laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. Uh. M'n lieve nichtje, riep ik het vermoed het Want die rare nare jongen kietelt met telkens aan mijn been. Maar nu Pieter zei zal je het, het kindje heeft mij geen last. Enkel bij het nemen van de boogies hou ik er onder die been vast. E Otsten in de botsten zo gezellige deur mekaar In mijn tante dier voor met borgenaar Al duurt het herderijen Wat hoeft het wel bedacht Kom maar laat het ding toch stoppen Want ik moet er aan. Long gescheurd. Pat ze nadig. Dat is me nog nooit gebeurd. Mom die moest de schade dragen. In een algemeen verzoek kocht ze bij Frit in Dreesma. Een splinternieuwe onderbroek. Een wij, hotste, nieuw gebotste. Schokkelsche deur mekaar, hey, me In En met antigiri bi Hizmet voor ik naar al deur het herdraaien. rijden Wat of the devil Kom maar dit ding toch stoppen want ik moet er aan Een zo'n gezellige deur elkaar. In mijn tante dieren. Git me voor het nar. Al door het herderijen we durf het wel bedanken. Kom maar laten ding toch stoppen, want ik moet er uit. U hoort de muziek van Junior Daan met Automobiel en daarvoor de Heirecords met Zandvoort aan Zee. En de volgende artiest is, uh, ja, u heeft hem al eerder gehoord... Johnny Jordaan. Hij zong al vanaf zijn achtste jaar, samen met zijn neef Karel Verbrugge... beter bekend natuurlijk als uh, Willy Alberti. Op straat en in cafés deden ze dat liederen om geld voor zijn familie... bij elkaar te sprokkelen. En op negenjarige leeftijd verloor hij één oog in een stoeipartij met Verbrugge. En de naam Johnny Jordaan gebruikte hij vanaf zijn veertiende... Toen in zijn vrije tijd, hij werkte in verschillende baantjes, in cafés bleef zingen. Na de oorlog kreeg hij een baan als zingende kelner in het Amsterdamse café De Kuil. De dood van zijn moeder in 1952 bezorgde hem naast veel verdriet waarschijnlijk ook zijn eerste lichte hersenbloeding. U hoort hem weer, Johnny Jordaan, nu met Meisjes uit de Jordaan. De meisjes uit de Jordaan. Ze zijn om zo op te eten, je zou door het vuur willen gaan, voor de meisjes uit de Jordaan. In Amsterdam staat als een rots, midden in de Jordaan. De alweester, fier en trots, al heeft hij veel doorstaan. Ziet er meisjes uit Parijs, Londen en Hollywood, maar dat brengt hem niet van de wijs, want hij weet veel te goed. De meisjes uit de Jordaan, daar kun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 In bruik, en dat zegt haar zoveel De liefde straalt haar ogen uit Is het geen prontjuweel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 Geen is dan Beat it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 Dat waren Willy Alberti en Johnny Jordaan met Moeder, hoe kan ik je danken? En daarvoor Doris, het in de hemel is geen bier. En de volgende dame, die ik voel het klaar op staan, werd in 1968 uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Maar ze sloeg de uitnodiging af. Misschien toch een beetje een verstandige keuze. Ze beëindigde haar zangcarrière in 1975, toen ik geboren werd en bracht de laatste jaren van haar leven door in een verzorgingstehuis. En in 1994 werd voor haar een bosbeeld opgericht... op het pleintje aan het begin van de Edelandsgracht. En haar beeld kwam naast dat van Johnny Jordaan te staan. En het plein heet tegenwoordig, zoals u waarschijnlijk ook weet... het Johnny Jordaanplein. En u hoort er nu Tante Leen, want daar hebben we het nu over. Begon op 43-jarige leeftijd pas met zingen. En uh, ja, ze maakte fantastische muziek... Want alleen nu met rode rozen. Rode rozen, rode rozen. Op de tafel voor mijn raam. Rode rozen, rode rozen. Op het kaartje staat jouw naam. Rode rozen, rode rozen. Hier de Ze rechtop zet dan val.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 Zijn de banan, zijn de bananen krom. Daarom zijn de bananen krom. Amsterdam is gehaat, AFC, Dersie smeres, matras in de gracht, Sjaakie zwart, bruin café, Amsterdam is loelap, zure bom, wou je matten, loop door in de tram, snippen, en snap in karree. De hond in de grond, twee panden gekraakt, een boot gezonken, weer zelf gemaakt. Moken, wat maak je me nou? Moken, wat maak je me nou? Wat maak je me nou voor een puinhoop van? Het loopt uit de hand en wat doen we dan? Moken, wat maak je me nou? Moken, wat maak je me nou? Kom, hou je gest, geen paniek in de tent. Als is genoeg. Blijf gewoon wat je bent. Amsterdam is een neuk, toffe beek, saffie, mazzel. Zet ook moe voor de raam, twee ogen achter een kat. Amsterdam is gekloft, lekker waar, saars is lamer. Ik ken u, dat ken, hé, hey, mijn fiets is gejat. Een beetje kapzone, een beetje de klos. Zo vast als een huis, en wie maakt me los? Wat maak je me nou? voor een puinhoop ervan Het loopt uit de hand en wat doen we dan? Mogen wat maak je me nou? Mogen wat maak je me nou? Kom, hou je geen geef voor die kindertje Als er is genoeg, blijf gewoon wat je bent Amsterdam, dat is lekker kolenkit, eitje, maak hem. parkeer op de stoep, ach mijn poesie is zoek. Amsterdam is handknap, schat ga mee, mooie paling, de lift doet het niet, heilt soldaat op een hoek. De radio zacht, de buren naar bed, geef mij maar een tuintje, geef mij maar een vlees. Mogen, wat maak je me nou? Mogen, wat maak je me nou? wat maak je me nou voor een tuin over het loopt uit de hand, en wat doen we dan? Mogen, wat maak je me nou? Mogen, wat maak je me nou? Kom maar, hou je gelaatst even niet in de tent, als is genoeg.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 de GGD, u kent dat wel, wat was dat vlug gegaan En allemaal zo rond het zevenhonderd jaar bestaan Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij stond gewoon zijn pirament te draaien Hij zong het lied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 Er is een Amsterdammer doodgegaan. En daarvoor je muziek van Frans Halsema met Mokum, Wat maak je me nou? En de volgende artiest is Sylvain Albert Poons, geboren in Amsterdam. Op 21 februari 1896. En al daaroverleden op 26 november 1985. Was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En als zoon van de zanger Salon Poons en actrice Elise van Bienen. Was de jonge Sylvain Poons min of meer bestemd voorbestemd voor de planken. en Net als zijn oudere zusje Fanny Ella... die bekend werd onder de naam Fanny Le Hoofd-Poons. Hij heeft hier een heleboel liedjes gemaakt... en ook op het podium gestaan. En zijn grootste hitte is natuurlijk... Uh, de Zuiderzeebelaren met oetsen Verschoor. Nou, die heb ik al eerder gedraaid in dit programma. Er heb wel meerdere nummers die regelmatig voorbij komen. Maar ik heb nu voor u staan... Sylvain Poons met We Zullen Je Missen... Waterloopplein. We Zullen Je Missen waterloopplein we zullen je missen Isaac, Sammy, Mosie, we zullen het missen die Joodse gij bij het reizen van de negatie ik zal er het mazzel en Broven niet meer horen want binnenkort.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 We zullen je missen, Waterlooplein. Wanneer ik de mensen zie dansen, dan blijf ik verwonderd soms staan. Met zijn dat naar voorboot gesprongen, waar ik dan. Ze smaken ze, ze, gooien ze, smaken. Wanneer ik het zie, hoor ik na. Misschien is het leuk in Amerika. Geen meid, toch veel liever maar, zo lekker wel. Vind die paar. Daar laat ik mijn te verstaan Waarom als een wilde te springen Een mens is toch geen bafiaan Wat heb ik nou aan, boekie, boekie Die zeiden we dansen, maak me kwaad Ik vind het gewoon weg, maar poppenkast Geen maar Jordaan's fabrikaat Zo lekker wat Van die De oorlog is niet Geen grote rijkdom wensen, als ik er maar gezonder mag zijn. Ik heb geen hekel aan de mensen, maar ik hart die magerij. Eeuwig jongen, Zou ik wel willen blijven Ik zou altijd twintig willen zijn Alweer een nummer van Johnny Jordaan kies samen met Tante Leen met Eeuwige Jeugd En daarvoor hoorde u Johnny Jordaan met de Jordaanwals U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort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 En hoe kan het ook anders? Johnny Jordani. nu. Met Bij me duiven op het plat. Ik zeg tot ziens en nog een hele fijne week. Bij me duiven op het plat. Van mijn woning. Bij mijn duiven. Koningin, ik ben een en boffer met me met me dochen, de rest. En het land, ik me woon in een straatje heel donker is smal. Ach, de zon en er nauwelijks schijnen de huisjes die zijn er al lang in het verval ze zullen wel spoedig verdwijnen de ruimte die is er beneden de mat de kamertjes veel te klein toch toch ben ik gehecht aan die sombere straat, al komt er geen zonneschijn, want ben ik het helemaal zuin, Krijg ik op mijn duiven plaats mijn Van mijn de woning de op het plaat Voel ik na als een koning Ik ben wat je noemt een poffe met duiven, me en me doffer, bij m'n duiven, op oh, het glas, heb ik maling.